Hallo iedereen, ik ben Yasmin en dit is de Paper Tone Podcast. Vandaag vertel ik jullie over mezelf. Toen ik klein was schreef ik ook al verhaaltjes en maakte ik boeken. Ik had zelf een eigen uitgeverij en daarover vertel ik jullie vandaag. Welkom. De eerste wapenfeit vond plaats toen ik in het tweede leerjaar zat. Dat is heel duidelijk te merken aan het feit dat ik nog niet zo goed met hoofdletters overweg kon. Mijn mama had een computer voor haar werk in haar bureau, maar haar bureau grenste aan ons huis. Dus mocht ik daar s'avonds na de uren ook wel eens op spelen. Spelen bestond toen vooral uit paint en Word. Op enter duwen tot je aan pagina duizend zat, bijvoorbeeld, was een favoriete bezigheid. Maar in het tweede leerjaar schreef ik ook een verhaal. Het heette De Jager en uh, ik zal het eventjes voortdragen. De Jager. Jantje en zijn moeder wandelen in het bos. Opeens horen ze schoten achter de struiken. Ze kijken en zien een jager met een geweer, een hond en vier dode konijnen. De jager roept, bil hier! Er komt nog een hond. Opeens ziet de jager Jantje en zijn moeder. Scheer jullie weg, roept hij, of mijn honden komen op jullie af. Kan ons dat schelen, roept de moeder van Jantje. Oh, kan het jullie niet schelen, lacht de jager. Bill, Bob, pak ze. Jantje en moeder rennen naar huis, maar alle twee hebben ze een gat in hun broek. S'avonds vertellen ze hun verhaal aan papa. Papa zegt, ik ga de jager laten straffen door de politie. Papa gaat naar de politie en vertelt het verhaal. Inderdaad, die jongen moet een straf krijgen, zegt de commissaris. We zoeken hem en laten volders maken voor opsporing, plus een bord voor verboden te jagen in dat bos. Goed, ik slaap hier rustig, zegt papa. Dank u wel. We hebben een spoor, zegt de commissaris door de telefoon. Gelukkig, ik hoop hem rap te vinden, zegt papa. Morgenmiddag kom ik langs. Dank u wel. De volgende morgen ging papa zoeken naar de jager. Hij vond hem in een boom. Honden en geweren waren spoorloos. Papa ging direct naar de politie. Doe hem direct weg, zei de commissaris. Hier, uw geld. Tussen haakjes, beloning. Jasmin Nasens. Zo, dit was het verhaal dat ik geschreven heb in het tweede leerjaar. Um, en daar ben ik nu eigenlijk wel best trots op, als ik dat zo mag zeggen. Er was nog veel meer... Ik vind in datzelfde mapje ook op opzij, op opzij, opzij terug. Ik heb het zelf geschreven. Ik heb het zelf geschreven op basis van de tekst die ik uit mijn hoofd kende. Of samen met de radio, dat weet ik niet meer. Maar aan de manier waarop ik Eskimo en Mexicaans schreef, ...is wel duidelijk dat toen nog geen internet was om het zomaar van te downloaden. Goed, toen ik een beetje ouder was... ...ik denk dat we rond 2005 waren maakte ik zelf een boek, een driedelige boek. Het is eigenlijk best dik. Ik denk dat het uit een dertigtal pagina's bestaat. Mijn uitgeverij was Kaya Clo. Dat was een combinatie van Tante Kati, Jasmin, Kaya, Maklaou, uh, Maureen, mijn mama, en Claudine, mijn andere tante. Uitgeverij Kaya Maklaou heeft heel veel kaartjes uh, gemaakt, en dus ook een boek. Het eerste deel ging over Harry Potter, het tweede deel bevatte spelletjes. En het derde deel was een jongerenkrant. Dat het derde deel was... Mijn broer moest voor zijn... Uh, in het vierde, vijfde leerjaar, denk ik... Ooit eens een uh, krant maken. En ik vond dat zo cool... Dat ik dat heb achtergedaan. Ik zat toen, denk ik, het vijfde, het zesde leerjaar. De krant heette De Simpele Jan. Maar ik zal even beginnen bij het eerste deel over Harry Potter. Het was een vrij uitgebreid deel... Het bestond, er was een inhoudstafel en ik begon met de boeken, maar het zevende boek was toen nog niet uit. Vervolgens besprak ik de schrijfster. Ik denk dat ik toen, uh, ik had alles uit een boekje. Ik had een boekje gekregen over haar uh, ja, gratis reclameboekje, waarin dat er wat informatie stond en dat schreef ik dan over. Vervolgens was er het Harry Potter ABC en voor elke letter uh, een woord, zoals de k voor Korzel en kwast. Vervolgens besprak ik sport. Dat was dan een pagina om uit te leggen hoe het werkbal werkte. En dan volgen er nog wat weetjes die ik uiteraard ook gewoon letterlijk bijna overschreef uit mijn boek. Uh, ik schreef toen vrij uh, onaangenaam. <laughs> dan staat hier, kom gaan we samen de tovenaarswereld in, weg bij de dreuzels. En dan, boek 2 is cooler en spannender. Bij de Wemels hebben ze veel plezier. Met de vliegende auto is het ook plezierig, rappig en angstig. En in het vervolg evenveel lachen als smalhard. Ja, dat was wat ik toen schreef over het tweede boek. Over boek 3 schreef ik. Sirius zwart, Lumose Weerwolf, De vader van Harry en Pippeling spelen hier een grote rol. Hermelien die raar doet... Hagrid, die leraar wordt, en Zwergval, die door Grifondor gewonnen wordt. De gevangenen van Azkaban, samengevat door een elfjarige. De orde van de Phoenix dan. Ik heb eentje overgeslaan, hoor. Een grote groep witte tovenaars in het huis van Sirius Swartz. Leuke, spannende avonturen, zoals anders. Hermeline gaat door met shit. Ja, dat was dan de naam van haar verenigingetje. Een vreselijke professor verweert tegen zwarte kunsten omber. Korte, krachtige samenvatting. Zoals we nog steeds gewend zijn van mij. En dan nummer 7, nog niet uit. Boehoe, nog even wachten en dit blad wordt vervangen. Met DT-fout, uiteraard. En mijn handtekening eronder. Ik was toen heel erg fan van mijn eigen handtekening. En dan hebben we J.K. Rowling. Het Harry Potter alfabet. Zal ik ook even een rap overlopen. Albus Percamentus, Bezoar, Kentaur, Dreuzel, Emma Watson, Flammel Nicolaas, Goudgrijp, Hedwig, Inleidingsceremonie. James en Lily Potter. Korslenkwast. Lucius Malfidius. Nimbus 2000. Modderbloedje. Ik had die door elkaar gehaald. Dat was eerst de M en dan de N. Onzijdbaarheidsmantel. Prom 934. Quintus Rondel. wauw, De auteur van het boek van Zwarte Kunsten. wauw, Rupert. Sorteergoed, tulband, Uilenpost, Voldemort, Wemel, voor de x en de y vond ik niets, en Zwadderig. En over Zwadderig zeg ik groep waar geen positieve geruchten over de ronde gaan. Bij Voldemort schreef ik domste, achterlijkste tovenaar ter wereld. Zwerkbal. Zwerkbal is een toffe sport in de tovenaarswereld. Elk jaar moeten alle groepen tegen elkaar spelen. Om redenen mag Harry al in zijn eerste jaar meedoen. Normaal had het maar in van het tweede jaar. En dan nog als zoeker, die de gouden snaai moet vangen. En dan leerde ik met een passer cirkels tekenen. En dan tekende ik de ballen. Nog tien weetjes. Daarna sluit ik af over Harry Potter. Tien weetjes over Harry Potter. Er gaan normaal zeven boeken verschijnen. Verschijnen met korte ei. Na de tweede film is Richard Perkamentus gestorven. Zoe, mevrouw Hoogvliegen, verdient volgens haarzelf te weinig en is opgestapt. Daniel kijkt naar een stok met bal erop in plaats van Dobby. Daniel deed bijna alle stunten en toeren zelf. Harry vindt dat Hermelien en Ron in het echt op de personages lijken. Hermeline zou niet willen kussen met Harry. Hermeline heeft al eens meespeeld in Thunderpants. Ron was echt bang van Aragog, zo goed was ze gemaakt. Hermeline vindt dat ze raar moeten door van smalhart te houden. Zo, tien super interessante deeltjes. Deel 2 bestond dan uit spelletjes. Ik had vroeger ook de gewoonte om zelf mijn spelletjes te maken. Maar daar ben ik nog altijd ook vrij trots op. Want het was toch wel niet gemakkelijk om een, uh, een kruiswoordraad te maken. Dat vind ik toch niet zo gemakkelijk. En dan, ja, voor de rest waren dat vooral droedels natekenen van het internet. En spelletjes uit boekjes die ik had, uit spelletjes, boekjes uh, overtekenen. Dan ook nog een ander antwoordenblad. Ik moet zeggen dat dat nog altijd is... Uh, dat ik toen eigenlijk al heel graag iemand les ik nog altijd graag een leerkracht uh, altijd graag leerkracht ben geweest op dat vlak en dat was het dan al. dan hebben we nog de simpele Jan mijn krant die eigenlijk nooit is afgeraakt ik heb wel een voorpagina uniek interview met de 13-jarige Jasmin over de gemeenteschool van Rumbike. uitstapje maken, kom dan naar de Joe Englishstraat dus iedereen welkom bij ons thuis uh, spelen, ga naar pagina 2 wil je een gedicht? Ga dan naar dezelfde pagina. Die pagina's zitten er nog niet bij, dus die zijn ook nooit afgeraakt. Maar ik vind het wel opvallend dat ik als elfjarige al een eigen tijdschrift ja, of een eigen boek maakte. En dat ik nu nog eigenlijk de dus min een uh, eigen tijdschrift heb uitgegeven. Ik vind het wel leuk en mooi eigenlijk dat ik al heel mijn leven diezelfde uh, interesses heb. En misschien is het ook wel een teken dat ik toch iets moet zoeken die daarin verder gaat. Goed, dit was het voor vandaag. Uh, ik vond het zelf, ik vind het zelf heel leuk om zo eens te kijken welke gekke dingen ik maakte als kind. Um, en ik hoop dat ik jullie er ook een beetje mee heb kunnen plezieren. Wees gerust onder de indruk van mezelf. Dat, dat is jullie zeker toegestaan. En dan uh, wens ik jullie veel leesplezier. En have a book day!